Goedenavond, lieve mensen. Ja, en dat geklik wat je hoort, dat is, uh, dat is om een uh, lezing op te slaan uh, uh, op het internet, uh, zodat jullie uh, dit allemaal kunnen beluisteren. Uh, goedenavond, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagen aan Ratelband. Ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb zonder iets vast te houden al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Nou, en dan nee, weer een kleine meditatie, om ons te verbinden met het licht. Het licht buiten ons, met het licht in ons. Zodat we er altijd zeker van zijn om te weten dat we de verbinding met het licht gemaakt hebben. Nou, zet je voeten naast elkaar op de grond, of als je licht voelt, de grond onder je of je bed. Maak de verbinding met de aarde. Ja, sluit je ogen als je dat wilt. Adem rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig uit. Doe het nog een keer. Adem rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig in je zonnevlecht uit. Ja, en het waait hier een beetje. Ik woon niet zo heel erg ver van de zee af als je de overvliegt is, het maar een heel klein stukje en wat deuren stonden te klepperen, dus die moesten eerst even dicht. Want het blijft dan toch, je blijft het dan toch horen. Maar nou, adem nog een keer rustig in. houd die adem vast en adem rustig uit. En voel hoe je rustiger wordt. Voel dat alle beslommeringen van de dag van je schouders afglijden. Weet dat het belangrijk is... Dat je jezelf beschermt door je met het licht te verbinden. Weer terug in jezelf, in de gedachten van jezelf. Dat is de enige plaats diep in jezelf. Waar je problemen, de gebeurtenissen, voor je ziet. En als het zo is dat al je hersenspinsels me als een dolle tekeer gaan, laat het maar. Het is goed. Zeg tegen je hersens: Het is prima. Ga rustig je gang. Het mag. Misschien wil je mee met me in een meditatie. Stel, je bent bang, je hebt angst voor wat dan ook, maar die angst kun je maar moeilijk bij jezelf weghalen. Het kost je moeite en steeds... Gaan die dwangmatige gedachten in jezelf, niet in je diepste zelf, maar in je hoofd, naar die angst, naar je moeilijkheden. Het maalt in je hoofd. Visualiseer dan dat je in een grote vierkante ruimte bent. Dit is jouw ruimte. Dit is de plaats waar jouw angst zich bevindt. Kijk met de binnenkant van je ogen. En je ziet toch ook dat die ruimte zijn begrenzingen heeft. Kijk. Kijk nu, kijk nu nog een keer. En je ziet alleen maar donkerte om je heen. Je kunt geen hand voor ogen zien. Blijf bij jezelf, blijf rustig luisteren. Je kunt je lichaam niet zien, maar je weet dat je een ziel bent. En je weet dat je een lichaam hebt. De ziel ben jij. En je lichaam is tijdelijk. Een adem jouw donkerte die ruimte langzaam in, in het licht. Dat jij bent. Adem het in. En zie voor je. Dat die donkerte. Zomaar verdwijnt. Het wordt lichter en lichter. En het donker. Jouw donker. Jouw duisternis is volslagen verdwenen. Voel hoe je nu vanuit je eigen licht, vanuit de eigen liefde, denkt de liefde die in jou zelf. Dit is denken vanuit je eigen licht, jouw eigen licht, jouw eigen liefde. En zie je, dat je toch zomaar die angsten hebt kunnen inademen, hebt kunnen absorberen, totdat het er niet meer is. Dit is dus vanuit die liefde over je problemen, over je angsten nadenken. Inderdaad, je problemen zullen er nog zijn, maar de angst daarvoor is verdwenen, is weg, want jij hebt het neergelegd. In jouw licht. En daardoor. Is het gewoon. Verdwenen. Dus als je. Vanuit die liefde. Over je problemen nadenkt. Zie je. Dat je je geen zorgen meer hoeft te maken. Je problemen zijn lichter geworden. Je kunt ze als het ware optillen. Je voelt je opgetild door het licht. Kijk nu eens goed, voel in jezelf. Voel diep in jezelf dat je nu jouw angsten hebt ingeademd. En dat je je ook geen zorgen meer hoeft te maken. De zorgen liggen nu in het licht en jij hoeft je je daar niet meer druk over te maken. Je hoeft, niet meer als een, je hoeft niet meer als een dolle voor oplossingen te zoeken. Je kunt het loslaten. Wees er absoluut van overtuigd, dat het licht, het universum, of zoals je het ook wilt noemen, God, voor jou naar oplossingen zitten zoeken. Achter de schermen. God werkt achter de schermen. En als jij jouw vertrouwen daarin legt, straal jij uit wie je bent. Je bent dan, je bent een ziel die licht is, die verbonden is met de godskracht. Dat dien je zelf te doen. Niemand, niemand, niets heeft de macht om dat voor jou te doen. Jij, jij bepaalt. Jij bent heer en meester, ook als je een vrouw bent, maar dit is jouw macht. Dit is jouw macht. Natuurlijk. Doe je alles tijdens je leven hier op aarde. Om je problemen op te lossen. Je wikt. En weegt wellicht. Maar dan. Op een gegeven moment zullen er toevallige omstandigheden voor je neergelegd worden. Maar dat is natuurlijk geen toeval. Het valt je dan toe. Waar je misschien jaren aan gewerkt had maar het steeds vanuit je egelkracht probeerde op te lossen, maar eindelijk besloten had om het via je ziel via je eigen godskracht te begrijpen. Je zult mensen tegenkomen die als toevallig in je leven zullen verschijnen, om daarmee verder te kunnen, die je net een laatste zetje kunnen geven, om wellicht de verandering aan te gaan, die je zo graag wilde, maar steeds uitstelt. En opeens gaat alles zoals jij je dat gewenst had. God werkt achter de schermen, zei ik. Maar dat kan alleen als jij hiertoe de opdracht geeft. De opdracht om eerst zelf. De verbinding te maken met je eigen licht. Zonder twijfel. Zonder enige twijfel. Want daar heb je goed over nagedacht. Zonder ook maar één partikeltje twijfel. Zonder ook maar één drupje. Je twijfel. Jezelf over te geven. aan dat licht binnenin jou. En vertrouwen te hebben in dat licht. in de God in jouzelf. Dat stukje God. dat jij ook bent. <kijen> Je hoeft je geen zorgen te maken. Je hoeft je nooit zorgen te maken. Zorgen komen uit angsten. En angsten zijn een illusie die gevormd waren in het denken dat uit jouw ego kwam. angsten worden door het denken van de mens in stand gehouden door zich zorgen te maken. Dat is de wijze waarop angsten groter kunnen worden zodat je ze bijna niet meer kunt beheersen. Want jij ...laat ze groter worden. De omstandigheden buiten je om... ...kunnen daar niets aan doen. Dat is jouw beslissing. Dat betekent dus ook dat je er wat aan kunt doen... ...om ze te laten verdwijnen. Maar... ...jij bent vrij om op de liefde wijzen, dus vanuit de ziel, te denken. En dat kan ieder mens, niemand, uitgezonderd. Je bent dus vrij om op de liefde wijze te denken. En dan kunnen angsten, jouw angsten, want je gaat toch niet de angsten van een ander meenemen, hè? dan kunnen jouw angsten, Zomaar door het licht geabsorbeerd worden. Maar jij moet dat doen. Dat gaat niet vanzelf. Jij dient daar de aanzet voor te geven... Door de keuze in jezelf te maken. Dan kun je erover nadenken. Om rustig na te denken. Dat je nu ook in staat bent... Om voor jezelf een andere omstandigheid te visualiseren, een leven zonder je problemen laat je nog wel doorheen te komen. Maar je was er eerst niet opgekomen, omdat je vast zat aan je eigen angsten, aan je eigen zorgen. Maar nu is alles licht om je heen. En ben je in staat om de gedachten op te laten komen, om voor jezelf een andere waarheid, een andere toekomst, een andere omstandigheid voor jezelf te maken, voor jezelf te scheppen. Denk over je situatie na en zie voor je hoe jij je leven wel zou willen leven geef aan jezelf de liefde met een hoofdletter om jezelf te geven om jezelf te geven hoe jij werkelijk zou willen leven leg de visualisatie voor je neer. Hij bestaat dan al in de astrale wereld. In jouw gedachtenwereld. En omdat die visualisa visualisatie dan al bestaat, is het er ook. Die werkelijkheid die je geschapen hebt. Met je gedachten... Is er dan ook. Dan kun je het naar deze wereld halen, naar deze fysieke wereld halen, door te danken voor die visualisatie, door te danken dat, de, dat die werkelijkheid die je net met de visualisatie geschapen hebt, er al is. Dan dank je in het licht, dan dank je de energie, dankt het goddelijke, of welke naam jij er ook aan wenst te geven. Dat dus met jouw diepe gevoelens van dank, zal de visualisatie, dus dat wat jij voor je zag, als jouw werkelijkheid uitkomen. Het zal bij je passen. Het zal bij jouw bewustzijn horen. Want jij hebt erover nagedacht. En jij hebt het jouw liefde gegeven. je uitstraalt, trek je aan. Dan kan het jouw schepping zijn, jouw toekomst, die binnen jouw bereik ligt, wat je graag zou ontvangen. En het zit eraan te komen. Dank daarvoor, je verleden, hoe het ook was, maar het was van jou. En wees dankbaar, met liefde in je gevoel. Dankbaar met een vorm van nederigheid, ook weer niet te veel, maar vanuit het mensheid dat je zelf bent. Dus wees dankbaar voor je verleden, wat het ook was was van jou, en wees dankbaar voor alle dingen die in jouw leven voorkwamen, en nog voor zullen komen, en hier nog zullen gebeuren. Dank voor wat jij in gedachten hebt voor jezelf. En het zal in deze fysieke wereld naar je toe komen. Dit is de positieve wijze. Ruim je twijfel op. Ruim je schuld op. Want je kunt er niets mee. Het is niet vanuit de ziel. Het zijn gedachten. Die je niet laten willen komen naar je ziel toe. Ruim die op. Denk er niet over na of je er wel of niet aan toe bent. Maar heb vertrouwen in Jezelf. Het absolute zekere weten in jezelf, dat je goed genoeg bent, absoluut, om te ontvangen. En dat schuld of straf niet bestaat. Het is alleen maar een liefdevolle energie, die jou alles wil geven die jou terug wil laten keren naar huis, naar die energie. Alle gedachten over schuld, straf en deze geniepige gedachten, die mensen toch zomaar binnen in zichzelf toelaten, dat zijn gedachten waar geen enkele liefde voor jezelf in zit en die weghouden van het denken en het voelen vanuit jouw werkelijke zelf, vanuit de ziel die jij bent. is zo waar dat wat je denkt te maken heeft met de kwaliteit van je leven. Jij bepaalt hoe je wilt leven. Niemand anders, ook niet God, jij bepaalt dat. God wil alleen maar dat je terugkomt, zodat je alles mag ontvangen wat er voor jou klaar ligt. Stel dat God zou bepalen voor jou of dit of dat en dat weer niet voor jou bestemd zou zijn, dan zou er willekeur zijn. Maar jij bepaalt. Jij denkt vanuit jouw gevoel. En dat is jouw schepping, dat is jouw werkelijkheid. Jij bent ook hierin, heer en meester. Of het nu in de positieve zin is of in de negatieve zin. Jij bent altijd heer en meester over jezelf. Jij maakt je eigen leven, je eigen toekomst, maar je maakt ook je eigen verleden. Daar gaat niemand anders over. Jij bepaalt altijd. Zie hoe belangrijk het is dat wij mensen de wet van de vrije wil hier op aarde hebben mogen ontvangen. Ook mogen gebruiken en dat zie je al om je heen. Want in principe kan iedereen doen wat hij wil doen. Dat mag de ander. Of jij het er nou mee eens bent of niet. Die ander doet het toch. Snap je dat in deze zin. Je weg tot een vrij denken ligt. Als je positief denkt. En er alert op bent. Om. Positief te blijven denken. Dan zul je merken dat jij, dat je leven langzamerhand gaat veranderen. Er wordt gezegd dat mensen die positief zijn, langer leven. Wat denk je er zelf van? Ik denk het wel. <kwijnt> het kost geen energie. En het leven gaat gemakkelijk en elegant. Ook al zijn er problemen, moeilijkheden, gebeurtenissen. Maar als je steeds alert bent, alert op jezelf om positief te blijven denken, dus absoluut te blijven denken vanuit jouw liefde, dan zal het leven anders geleefd worden. Anders dan van iemand die altijd maar negatief en zorgelijk is. Dat kost allemaal energie. En mensen worden er zelf doodmoe van. En ja, ze sleuren anderen daar ook nog in mee. Anderen dus die niet zo sterk in hun schoenen staan. Positieve mensen hebben nauwelijks last van stress. Wat er ook om hen heen gebeurt. Maar ze leven, leven altijd. Op een elegante manier. Ze zijn wie ze zijn. En ze slapen heel erg goed. Met positieve gedachten in jezelf ben je ook eerder in staat om het goddelijke in jezelf aan te raken. Jouw weg naar dat goddelijke, naar je eigen middelpunt zal sneller gaan en je zult bemerken dat het goddelijke in je leven een plaats gaat innemen. Ach, ik zeg het goddelijke, maar je kunt ook zeggen de energie. Maar hoe je het ook noemen wilt. Maar je staat in ieder geval toe dat het licht met een hoofdletter en jouw leven zal werken. Soms zal het wellicht moeilijk zijn om je gefocust te houden op, op je positieve gedachten. En je denkt dat het door de ander komt dat je weer negatief denkt. Maar de ander kan nooit de macht hebben om de baas te zijn over jouw gedachten. Daar gaat die ander niet over. Jij bepaalt of je positief blijft. Niet de omstandigheid. Niet de ander. De ander mag dat. Daar ga jij niet over. Maar als je één minuut voor jezelf positief bent geweest in je gedachten, en je hebt de beslissing genomen om dat nu eens te doen voor jezelf, weet je, dan kun je het ook vijf minuten doen. En dat geeft je een goed gevoel over jezelf. En voordat je het weet, doe je het een hele dag. Denk je een hele dag positief, en dan kun je niet anders meer dan positief denken laat je door niets uit je evenwicht halen, want jij gaat over je gedachten, niemand anders. Nou, je zult dan misschien nog wel eens een keer narg reageren, dat is dan maar zo, maar let op, het voelt niet lekker, en weet je, je kunt er ook niets mee. Het zet je terug. Het zet je terug. En dat doe je zelf. Daar is de ander nooit schuldig aan. De ander is nooit schuldig. Als je jezelf zo terugzet. Dan voel je ogenblikkelijk. Dat je je liefde. Dat je de liefde binnen jezelf even weggezet had. En dat je het weer terug terug dient te halen. Door weer terug te gaan naar af. Kijk hoe je daarop reageert. En neem een besluit. Diep in jezelf. Ik kan alleen maar uit eigen ervaring spreken. Ik haal het niet uit boeken, alhoewel ik ook wel eens leuk vind om een boek te lezen bij kan je zeggen, je leven zal veranderen. Absoluut. Misschien van alle gebeurtenissen tien keer niet, maar op een gegeven moment zal er één keer wel een goede oplossing, goede oplossing voor je neergelegd worden. Vanuit je eigen denken en concentreer je daarop. Laat het negatieve, Laat het ook al als je al één of meerdere keren in de fout bent gegaan. Het is dan maar zo. En wees niet zo streng voor jezelf. Maak jezelf ook niet daar weer aan schuldig. Je hebt altijd, op ieder moment, de keus om jouw leven te veranderen. En de beslissing om de positieve gedachte voorrang te geven, alleen nog maar dat te willen doen, is al een verlichte gedachte. En dat zal je als het ware optillen boven de dagelijkse beslommeringen uit. De onrust zal plaatsmaken voor vrede binnen in jezelf. Vrede die je een ander mens laat zijn. Een mens die rust heeft in zichzelf, geen haast meer heeft en anderen kan laten. Een mens die dan beseft dat tijd niet bestaat, bestaat maar beseft dat het moment zelf, het nu-moment, Belangrijk is. De mens die dus volslagen, volkomen geniet van het moment en voeding geeft aan dat moment. Om rustig te beseffen dat wat daarna komt, het leven dat daarna komt, bezeeld zal zijn door jouzelf. Door jou, wat je bent, of wat je wilt zijn. Jij maakt met je eigen gedachten je eigen toekomst. Je deed het al in zorgelijke toestanden, want ook die kwamen uit jouw denken. Maar hoe anders is het als je toelaat het licht, de positiviteit in je gedachten te laten komen. Het is jouw toekomst door jouzelf bezield. Dat is het geheim van het leven. Die gedachte is de sleutel tot het geheim. En misschien wil je daar een keer over nadenken? Misschien wil je in alle drukte van het leven... ...een moment voor jezelf nemen. Want je voelt diep in jezelf dat je daar werkelijk aan toe bent. Maar je kunt toch zomaar een heel leven voorbij laten gaan zonder die werkelijke rust in jezelf te voelen. Geloof me, die rust is er altijd, die liefde voor jou is er altijd, maar jij dient daar toe te gaan. Waarom gebeurt het leven niet zoals ik dat wil, hoor ik vaak zeggen omdat je stiek binnen jezelf andere gedachten hebt. Dan bedoel ik niet diep in je ziel. Hè? Dat zijn dus de gedachten vanuit je ego. Vind je jezelf de moeite waard? Ben je trots op jezelf? Op een liefdevolle wijze? Of heb je de pest aan anderen? En daarom ook aan jezelf? Als je vergeten? Dat de ander altijd een spiegel voor jou is. Was je vergeten dat we alle één zijn? Dat alle mensen hier op aarde en in de astrale wereld, al die stukjes God, samen God zijn. Dan kun je toch geen ruzie meer maken met je medemens. Of oorlog. En dan hoor ik zo vaak. Ja maar hij, zij begint. Doe dat ertoe. Vergeef. Vergeef totdat je dan ons veegt. En dan nog die je meer te vergeven. Dacht je dat je zelf beter was? Dacht je dat je zelf geen fouten kon maken? Vergeef jezelf voor deze gedachten. van deze lezingen is om je te laten zien dat je dat je zelf kunt bepalen in je leven dat je nooit afhankelijk bent van anderen als jij naar je eigen stilte toe gaat vanuit die gedachte vanuit die liefde je leven gaat leven, dat alles goed zou komen met je, dat je dan de juiste beslissingen neemt. Hoe komt het dan, zeggen mensen vaak, dat ik nog zoveel problemen heb? Maar misschien kun je zien dat juist die problemen lagen in het verleden en die eerst opgelost dienen te worden. Dat het bij jou hoorde, tot dat moment, je eerst, maar dat je vanuit je liefde daarover kon denken, zonder, zonder irritatie, zonder verdriet, maar dat je dan eindelijk de ander kunt laten, en misschien inderdaad een nieuw leven, een nieuw begin, Maken. Want niets is erg in het universum. Jij bepaalt. Jij bent Heer en Meester. Daar gaat niemand over. Maar dat geldt ook voor de ander. Die zon schijnt ook voor de ander. Want die ander is op dezelfde weg bezig als jij. Nou, ik ben dus de laatste tijd een beetje aan het rommelen in mijn. Tussen mijn boeken en mijn papieren. En nou, ik heb al een hele hoop weggedaan. Maar ik vond een prachtige tekst tussen mijn papieren. En ik wil het graag aan je doorgeven. En graag wil ik citeren. En ik begin: Ik zal u de sleutel geven. En met deze kennis, bedenk dat wel, komt de verantwoordelijkheid het aan anderen door te geven. Ik zal u tonen hoe. Het is erg gemakkelijk. In het heelal heerst orde. In de beweging van de planeten, in de natuur en in de werking van de menselijke geest. De geest die in haar natuurlijke toestand verkeert, is in harmonie met het hele al. En zo'n geest is tijdloos. uw leven is de uitdrukking van uw geest. U bent de schepper van uw eigen universum. Van als menselijk schepsel bent u vrij te willen. Iedere toestand van zijn die u wenst. En dat door het gebruik van uw gedachten en woorden. Daar is een grote kracht in gelegen. Het kan een zegen zijn, of een vloek. dat hangt helemaal van u af. Want de kwaliteit van uw leven wordt bepaald door de kwaliteit van uw denken. Denk er eens over na. Gedachten produceren daden. Kijk eens... Naar wat je denkt. Zie de lichtgeraaktheid en de afgunst en de hebzucht. En de angst. En al die andere gemoedstoestanden die je pijn en ongemak bezorgen. Besef dat het enige waarover je absolute heerschappij bezit, je gemoedstoestand is. Zie het effect dat het heeft op hen die je na zijn, want ieder leven is gekoppeld aan alle leven, en je woorden veroorzaken een kettingreactie, zoals een steen die in een vijver wordt gegooid en kringen veroorzaakt. Als je denken in orde is, vloeien je woorden direct uit je hart. En veroorzaken zijn reflecties van liefde. Als je de wereld echt wilt veranderen, mijn vriend. Moet je je denken veranderen. Reden is je sterkste werktuig. Werk Het schept een sfeer van begrip, die leidt tot zorgzaamheid, die liefde is. Kies je woorden met zorg. Ga nu verder, met liefde. Einde citaat. Nog heel veel eigenlijk te zeggen hierna, maar ik vind dit zo'n mooi einde dat ik dat ik het hier maar bij wil houden en ik ga gewoon voor volgende week weer verder en dan wens ik jullie allemaal een heerlijke avond verder een goede week met alle mensen die je tegen zult komen Misschien kun je erover nadenken dat er niet zo heel veel programma's op de radio, misschien helemaal niet, op de reguliere radio zijn, die je op deze wijze naar jezelf kunnen terugbrengen. De gelegenheid die me geboden wordt door Indigo Soul Station. En waar mensen, als ze dat willen... Naar kunnen luisteren, op ieder, men, op ieder moment van de dag, op ieder moment in hun leven. Misschien denk je wel, nou ik heb er nu nog niet zoveel aan. Dat kan, maar ook voor jou komt er een moment in je leven dat je over je eigen leven gaat nadenken. En misschien ken je mensen in je omgeving, die hier wanhopig naar op zoek zijn. Geef het door. Het kost je niks. En misschien ligt het daar wel in. Dat mensen vaak denken, als ik heel veel betaal, dan zal het wel helpen. Nee. Het is de liefde die altijd eeuwigdurend is. Die energie. Nog weer ten overvloede mijn lezingen zij te beluisteren op www.yhra.nl En je mag vragen stellen hoor, die worden soms behandeld. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende week. Dag.